Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders zet weer dingen in de ijskast... Vanmorgen morgen praat de PVV-leider verder over een nieuw te vormen kabinet. Om dat wat makkelijker te maken trekt de partij een paar omstreden wetsvoorstellen in. Zoals een Koranverbod of een verbod op ambtenaren met een dubbele nationaliteit. Je hoort verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag. Er zijn partijen die zeggen ja, vanwege dit soort ongrondwettelijke standpunten van de PVV willen we niet met ze samenwerken. En ook de partijen die nu wel met de PVV aan het onderhandelen zijn zoals NSC, VVD en BBB hebben tegen dit soort voorstellen van de PVV bezwaren. De ingetrokken voorstellen konden al niet rekenen op een kamermeerderheid. Extinction Rebellion heeft een nieuwe blokkadeactie op de A12 aangekondigd. Op 3 februari moet het weer gaan gebeuren, als protest tegen fossiele subsidies. Want de actiegroep vindt dat er te weinig gebeurt. In oktober werden plannen aangekondigd om fossiele subsidies af te bouwen. Maar daar is nog niks van terechtgekomen. Het personeelstekort in de horeca blijft ook de komende jaren nog groot. Dat verwacht de branchevereniging. Die zegt dat dat voor horecaondernemers financieel pittige tijden blijven. Door hogere inkoopprijzen en duurdere lonen. En niet alleen on niet alle ondernemers durven dat door te berekenen aan hun klant. Uit angst ze af, af te schrikken. En er zijn al mensen die vandaag de ijzers onderbinden. Want door de kou kun je op een paar plekken bij de schaatsbaan terecht. Ook in Doorn ziet verslaggever Josefine Trey. Je ging al meteen bijna onder haar. Ja. Even wennen, het ijs. Ja. En hoe was het ijs? Ja, goed. Het is wel gezellig, ook met deze sfeer hier zo. Iedereen bij elkaar lekker kunnen schaatsen. En met sneeuw, ja, gezellig. Ja, daar in Doorn is de baan nu weer even dicht. Want het ijs moet weer herstellen, zegt de ijsmeester. Het is heel, heel dun. En uh, vooral de, de hardrijders, die hebben hele scherpe schaatsen. En als je er dan doorheen gaat, dan uh, is het niet goed voor de schaatsen. Maar ook niet goed voor, uh, voor het ijs. Ze hopen dat de baan vanavond weer open kan voor een paar rondjes. Waar ze ook nog bezig zijn is in Winterswijk. Want daar willen ze de eerste uh, natuur IJsmarathon van dit jaar organiseren. Dat kan alleen als er 3 centimeter ijs ligt en nu is dat nog maar 1 centimeter. Nou, het weer, dat is wel relevant. Dat blijft wel bibberen geblazen met temperaturen rond het vriespunt en zo'n koude wind erbij, waardoor het nog frisser aanvoelt. De zon die is er wel lekker vaak bij vanmiddag. Komende nacht kan het weer flink gaan vriezen met min 4 in Friesland en min 8 in de achterhoek. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Stay Dan is het uh, niet helemaal zeker dat deze plaat het uh, einde gaat halen natuurlijk. Hè? Computer heeft er echt uh, even geen uh, zin in. Maar goed, wel het grootste gedeelte van inderdaad Hoest Johnny? De single van de uh, Barts. Goedemiddag. Het is Zandvoort op zaterdag tijd en uh, tegenover mij Roy. Goedemiddag Roy. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, leuk je weer uh, te hebben op de radio. Ja, wel, wel weer leuk om op de Zandvoortse radio te zijn. He ja, een hele, ja. hele tijd geleden. Heel lang geleden. En uh, ja, ook uh, druk met uh, Insight en uh, andere projecten. Zeker. Zo was jij ook de presentator van de nieuwjaarsduik. En zometeen gaan we het daar nog wel even over hebben. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nou, ja mooi. Zeker. zeker, maar we gaan het ook over veel meer andere dingen hebben. Want er is genoeg gebeurd in het Zandvoortse. Zometeen hebben we natuurlijk kwart over twee... gaan we het Zandvoortse nieuws behandelen. Wat is er in ons mooie dorp gebeurd. Daarna hebben we natuurlijk ook het weerbericht... Wat gaat het weer doen? Gaat het weer stormen? Gaat het uh, vriezen of gaat het dooien? We horen het allemaal zometeen uh, in ieder geval van het weerbericht. Volgens mij wordt het kouder. Ik denk het ook. Um, verder gaan we praten, of hebben we een interview van uh, Arjan van Dijk. En Arjan van Dijk is uh, bij het uh, Goedemorgen Zandvoort uh, geweest. En um, ja, hij is van het Gemengd man, mannenkoor, of nee, niet mannenkoor meer. Gemengd Zandvoort ja, die zijn samengegaan, ja. twee koren. inderdaad. En uh, hij gaat vertellen over het nieuwjaarsconcert, uh, uh, wat hij uh, bij Goedemorgen Zandvoort ook even vertelt. Dat uh, herhalen we gewoon eventjes. Ja, morgen ja. een heel mooi concert uh, in de kerk hier in uh, Zandvoort. Ja, dus uh, dat wordt ook live uitgezonden op uh, televisie en op de radio. Op de radio, overal is het uh, te ontvangen. En internet. En internet ook nou, nog. Nou ja, helemaal goed. Op YouTube, dus... Ja. Uh, en um, ja, we gaan natuurlijk ook eventjes uh, de evenementen van Zandvoort uh, behandelen. Wat is er in, uh, te doen in het dorp? Uh, verder uh, hebben we ook pitreport van... Ja, Rendel Lawson. Want uh, er gebeurt natuurlijk wel het een en ander. Dakar is uh, weer begonnen. Een uh, mooie rally. Over een uh, aantal weken en ook Nederlandse deelname. En ook uh, goed nieuws, want uh, we zijn met de proloog uh, goed begonnen. Daarover straks meer zo rond kwart over vier. En verder natuurlijk ook rond half vijf het beest van de week. Die zit niet bij me thuis, maar we gaan het zien. Ja, zeker. Je weet het niet, uh, Roy. Nee, hoe? Oké, okay, nou ja, dat gaan we allemaal doen bij uh, Zandvoort op zaterdag. Leuk dat je erbij bent, Roy. Gezellig. Tot vijf uur zijn wij weer uh, hier op de Zandvoortse radio. Live mee kijken kan, hè. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Tina, een hele goedemiddag allemaal. De meeste van jullie kennen deze band waarschijnlijk nog wel van de single Take On Me. Een hele grote hit geweest en deze kwam daar even daarna. Je hoorde, aha, met de Tachi. En dan dus zijn we helemaal aan het begin. Zijn wij vergeten, Roy, want we hadden net Zandvoort uit Zandvoort van Mario. Die eindigde heel mooi met een gelukkige nieuwjaarplaats. Ja. En toen dacht ik van ja, dan hoef ik ABBA ook niet meer te draaien. Maar uiteraard wel iedereen een gelukkige 2024 wensen... Alle onze luisteraars en uh, we zijn er weer een uh, jaar bij met Zandvoort op uh, zaterdag. Zometeen meteen het uh, Zandvoorts nieuws. Ga ja. je alvast uh, wat verklappen wat we gaan doen? Ja, in ieder geval we gaan het over de kerstbomen hebben, want die uh, liggen weer buiten na morgen. Uh, we gaan nog een klein terugblikje doen van het nieuwjaarsduik. En uh, we hebben nog uh, veel meer nieuws. Oké, okay, blijf luisteren. But tonight I'm whining. I'm I'ma be In a dangerous mood Can you match my timing? Mm. Telling me That you're really important Why'd you hide it? Talk is cheap So show me That you understand I like it Een uh, nieuw hit van uh, Tijla. Jordan water. Nou, wij zitten hier uh, aan zee en uh, er gebeurt heel wat. We hebben de nieuwjaarsplons uh, gehad. Hebben we achter ons, ja. uh, Roy. Afgelopen maandag, hoe was dat? Ja, het was uh, een... een een groot festival. Het, het begint nog steeds te groeien eigenlijk. Dus ik denk dat er dit keer weer veel meer mensen stonden dan, uh, dan uh, vorig jaar en het jaar daarvoor. Ja, er is ook heel veel uh, promotie voor gemaakt. Altijd. En, en geld terecht. En, en wat je ook ziet is dat de donaties uh, groter zijn geworden. Wat, wat, we hebben echt wel fors uh, wat geld binnengehaald voor de KNRM. En, en uh, dat is fantastisch. Ja, ruim ja. 4000 euro even uit mijn hoofd. Ja, zoiets. En het. Kijk, de KNRM bestaat 200 jaar en ze hadden de nieuwjaarsduik echt als startschort van hun uh, jubileumjaar uh, gedaan. En uh, dat hebben ze goed gedaan, want ik denk dat ze goed gepromoot hebben en uh, goed in zicht waren om uh, zichzelf te profileren. Want ze doen natuurlijk heel veel op, het, op, de, op, het zee, op de zee van Zandvoort en daarbuiten. Zeker, al 200 jaar en allemaal ja. met uh, donaties, hè? Want, uh... Verder krijgen ze nergens uh, geld van. Uh, nee, nee, nee, zeker niet. En uh, daarom is het juist belangrijk om, uh, om uh, af en toe een donatie te doen. Of vriend van hun te worden. Of uh, whatever. En uh, wat ik ook nog kan uh, vertellen. Aan het einde van het jaar komt er een mooie expositie in het Zandvoors Museum. Uh, over uh, 200 jaar... Um de KNRM. Uh, dus dat is ook wel even leuk. En er zullen vast nog wel veel meer festiviteiten zijn. Nou mooi. 4472 euro is er op gehaald. Nou mooi bedrag. Heel mooi bedrag. Heel mooi bedrag. Zeker. Nou verder hebben we ook uh, ander nieuws. Want, uh, ja. ja. Ja want uh, Lauro en Hardy heeft uh, de, de fluit... ...ketelcurling gewonnen. Volgens ik, mij voor de eerste keer, uh, ja, de <laughs> fluitketelcurling. Ja, Hoe kom en, je erbij, hè? Ja, ik weet nog heel goed. Een, uh, heel lang geleden kwam uh, Gilles uh, Fransen met het idee om uh, fluitketels bij de HEMA te kopen, vol te gieten met beton en uh, hup, gaan met die banaan op het ijs. En dan was het nog heel klein, deden ze dus, geloof ik, twee uh, rondes. En uh, nu uh, zijn het uh, twee uh, voorrondes en de grote finale. En uh, het is een fantastisch evenement geworden. Je ziet ook dat de media buitenaf uh, ook naar Zandvoort komen er verschillende van te doen en wat ik ook heel erg leuk vind is om te zien dat um, ja, dat het zo groeit elk jaar weer. En ze hadden geloof ik 44 uh, deelnemers dit jaar ja. aan mijn hoofd, en, um, en 32 in de finale, ja, dus, en 32 uh, in de finale, dus dat is uh, fantastisch, natuurlijk. En uh, ja, en daar heeft Laura en Hardy uh, is de grote winnaar van die grote. Cup gewonnen. En die staat mooi in de zaak. Zag ik staan op de foto's. En uh, ja, het, uh, het is fantastisch. Van harte gefeliciteerd. Ja, nee, natuurlijk. Ja, en dan uh, kan je nog uh, ja, solliciteren bij het uh, Sandvors Museum, geloof ik. Ja, dan ga ik nog even naar het Sandvors Museum. En, uh, dan ga ik het berichtje. Want uh, Heli Jansen die, uh, gaat uh, helaas uh, stoppen bij het Sandvors Museum. Als, het, uh, als de directeur. Uh, Heli stopt uh, na 12 jaar. En uh, ja, het Sandvors Museum is uh, op zoek naar een. Uh, ja, naar een nieuw, uh, nieuw, nieuwe directeur of directrice. En uh, ja, je kan uh, solliciteren op zandvoortsmuseum.nl. Uh, Oké, okay, nou dankjewel weer voor het uh, nieuws. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze eigen CFM-app. slaap de kort. Mijn mind en body gaan maar door. De stemmen in mijn hoofd, die stoppen niet. Laat alles los. Zo oh, van dam, dam, dariradam. I call all my dumb dumb Gaan we hard Had. Vanavond gaan we hard. Ik om slaap, koop. Mijn mind en body gaan. ze hebben het weer mooi voor elkaar. Hè? Deze bank zit als een geweldige nieuwe single je hoorde slaap tekort nou dat hebben wij ook wel eens last van toch Roy? Slaap <laughs> Ja, ja zeker, <laughs> uh, zeker zeker zeker maar vanmiddag niet hoor we blijven nee. gewoon uh, tot vijf uur bij je met uh, Zandvoort op zaterdag nogmaals een hele goedemiddag. en leuk dat jullie allemaal luisteren zfm-live.nl kijk je live mee naar uh, een van de andere kanalen dan kan je ons gewoon 24 uur per dag horen. En ook zie morgen onder meer met het uh, nieuwjaarsconcert op uh, CFM TV. Kanaal 40 via Siggo. En 1367 via KPN. Op Duran Duran kennen we uiteraard van heel veel grote hits uit de jaren 80. Onder meer de Reflex en andere grote platen hebben zij gemaakt. Ook voor de James Bond films trouwens. En ja, dit was een plaatje wat later uitkwam. Heel veel jaren hadden we niks gehoord van de band. En in één keer stonden ze weer met deze single The Ordinary World. En is het ook een gewone Ordinary World, Roy? Nou ja, een beetje wel. wel, ja ja. Het weer gaat helemaal veranderen. Want, uh, ja, We hebben natuurlijk uh, regen gehad, heel veel regen. En uh, behoorlijk warme temperaturen voor uh, de wintermaanden. Uh, maar er gaat verandering komen, want de komende dagen ziet het weerbel er heel anders uit dan de voorgaande dagen en weken. Wolken en regen maken plaats voor de zon en er is vorst. Ook blijft het uh, eigenlijk uh, overal uh, droog. En uh, op deze zaterdag is het nog bewolkt. En hier en daar valt uh, nog wat uh, lichte regen of uh, motregen. De wind waait uit het noorden en is matig. En hier aan zee vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. En verder is uh, de temperatuur ook een uh, graadje of uh, 6 op dit moment. In de loop van de dag uh, gaat het kwik uh, geleidelijk uh, omlaag. En dan voelt het ook uh, kouder aan dan uh, dat het eigenlijk is. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Lokaal is er een vlokje sneeuw niet uitgesloten en het koelt af naar waarde rond het vriespunt. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De noord is meest matig en het wordt hooguit Roy, 1 graden boven 0. Dus het wordt weer de ijsmuts op en de handschoenen aan als je de deur uitgaat. Ik heb er nog één van de Unox. Oh, okay. oh ja, die heb je overgehouden <laughs> van de duik. Heb je ook meegedoken trouwens? Nee, nee, nee, nee. Oh, dat niet. Te koud. Nou ja, na de nacht uh, met uh, lichte vorst en uh, temperaturen van uh, min 4 graden... is het maandag droog en er uh, schijnt uh, flink uh, de zon. Verder, uh, de wind waait uit het noordoosten en is matig aan zee vrij krachtig. En daarmee wordt uh, koude lucht uh, aangevoerd... De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar voor het gevoel is het een uh, stukje kouder weer. Dinsdag en woensdag zijn er tweetal zonovergoten dagen. In de nacht vriest het licht tot matig en overdag uh, ligt het kwik zo rond het vriespunt. Dan later in de week dan, uh, komt er uh, wat uh, minder koude lucht uh, onze kant uh, weer op. En ook uh, worden dan de wolkenvelden weer uh, aangevoerd. Maar toch schijnt geregeld dan nog de zon. Tijdens de nachten blijft het uh, licht vriezen en overdag komt het uh, kwik rond de 2 tot 3 graden uit. Verder waait de wind uit het noorden tot noordoosten en is uh, zwak uh, tot matig van kracht. Nou ja, het weer kan uiteraard uh, altijd weer veranderen. Maar wil je het weer blijven volgen, ga dan naar www.ricoweer.nl Ja, en dan is het weer tijd voor een verzoekplaats. Deze kregen wij zojuist binnen, Roy. Ja, jij kent hem ook wel, hè? waarschijnlijk, de plaats. Ja, ik, ik denk het ook. Iets ja, met, volgens mij iets is, met Doris. Ja, iets met Motten. Twee Motten. Ja, die plaatsen is weer helemaal populair. Ook ja. naar de jeugd, hè. We gaan terug in de tijd, naar de jaren 50. En nou is hij weer een hit. Hij moest eens weten, gewoon. De, de, ja, echt, Deze hè? man, moet je Ik niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?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 Yes. En door uh, TikTok he, helemaal populair geworden... deze oude single ja. van uh, Doris en uh, de Twee Motten, Roy. Ja, en ook opnieuw uitgebracht. Opnieuw uitgebracht, ja. dat Gerard Joling. En uh, ja, meteen ja. weer een uh, populaire plaat ook, hè? Ja, gewoon, uh, zeker. Je hoort hem overal en ergens. Geweldig. Nou, wij ja. rijden hem als uh, verzoekplaats... Ja. bij Zandvoort op zaterdag. Nou, mocht je ook een uh, plaatje willen horen... laat het gewoon even weten. Nou ja, e-mail naar de studio of bel... of pak de app er even bij... En dan komt het uh, altijd wel uh, bij Roy of bij mij terecht. Ja, zeker weten. Uh, Zodanig gaan we het even hebben over uh, Disco On Ice. Want dat is vanavond. Uh, ja, zeker. We gaan uh, bellen met uh, Maxime, DJ Lady mix uh, over uh, Disco On Ice dat uh, vanavond plaatsvindt op de ijsbaan. Ja, en dat uh, wordt uh, heel erg leuk. Wordt weer een feest... En van Maxime horen we uiteraard uh, alles over deze disco on Ice. Ja. Een beetje de afsluiter van, uh, van het, uh, de Ijsbaan, hè? Ja, nee zeker. De paar weken ijsbaan is weer succesvol. En dat uh, gaan ze altijd succesvol eindigen met disco on Ice. En dan kunnen ze morgen nog even de ijs onderbinnen. binnen. En dan is het echt einde oefening. Morgen even uitschaatsen nog. En, ja. dan, uh, en dan is het weer een jaartje wacht op uh, de IJsbaan. Maar het is één ding is zeker, hij komt wel terug. Nou, dat is gelukkig uh, wel zo, ja. Ja, is heel populair en ook uh, dit jaar weer populair geweest. Ondanks dat het toch wel geregeld uh, regen had. Hè. Sommigen zeiden al ja. van uh, moet er niet een uh, dakje boven komen. Ja, je weet het nooit, hè? Nee. Misschien uh, gaat het nog wel eens gebeuren, horen we wel van de organisatie dan. Zodadelijk dus Maxime over Disco on ice. the maybe when you broke my heart, that I had it all my day, I didn't show you that I will The love of mine, all those times I said that I love you. you know, so baby listen carefully, while I sing my comeback song, you lie to me, she said she'd never turn on me, you lie to me, but you did, but you did, you lie you Ah, dat is een hele oude single alweer. Maar leuk om weer eens terug te horen. Deze Return of the Mac. We gaan nog één plaat draaien. En dan nemen we contact op met Maxime. En dan gaat het natuurlijk over het feest van vanavond. Disco on Ice. En er wordt er ook hele lekkere muziek gedraaid. Gaan we ook aan Maxime vragen. Hè? Welke platen ze allemaal uitgekozen ja? heeft. Ik ben benieuwd. Misschien kunnen wij het ook wel alvast gaan draaien. Dan op de Sanfordse Radio. Leuk. Blijf luisteren. some stuff. Everybody's got some class. Everybody's got some flair. Most people got no cash. Als uh, Maxime vanavond uh, deze plaat uh, gaat draaien... Dus staat is allemaal heel raar te kijken op de ijsbaan, hoor. Van uh, wat draait Maxime nou weer? Denk ik nou, al. ja, wij vinden het wel heel, uh, heel leuke muziek hier bij CFM. Je uit de jaren tachtig Linda Lewis en Claire Ja, Jij gaat hem niet draaien, hè, Maxime, deze plaat? Nee, ik ga deze niet draaien. Nee, hè? Vond je het zelf wel nee. leuk of uh, dat niet? Ja, ik vond het wel lekker, hoor. Lekker klinken, ja, Ik hou van alle muziek, hè. Dus uh, alles ja, maakt niet uit. echt jaren tachtig, uh, deze plaat. Ja, ik hoorde het lekker. Ja. Nou ja. Hey Maxime, goedemiddag. Leuk dat we u dat in de uitzending kunnen halen. Ja, goedemiddag. Ja, gezellig. Leuk weer. Ja, altijd leuk. Maxime, in ieder geval welkom in de show. Um, ja, disco en ijs vanavond. Ja, heel spannend. Uh, ja, wat kunnen we ervan verwachten dit jaar? Uh, nou, ik ben toevallig nu onderweg naar de ijsbaanhal Want uh, de kinderen van de DJ-school mogen optreden. Leuk. En uh, ja. En de kids beginnen om half vier al. En uh, het zijn er uh, 25. <laughs> dus nou, dat zijn er veel. Iets meer dan, uh, ja, iets meer dan vorig jaar. En uh, ze gaan in, uh, ja, met ze samen eigenlijk draaien, dus back to back. En uh, ja, ik vind het eigenlijk heel spannend. En uh, ik heb er wel heel veel zin in. En uh, vanavond mag ik zelf ook nog uh, gezellig gaan draaien. Nou, dat, dat is in ieder geval heel erg leuk dat je zelf mag draaien. Maar zijn die kinderen ook niet in spanning? Ja, sommige wel en sommige hebben er eigenlijk helemaal niks van. Dat is echt dat is zo mooi om te zien. De ene vindt het echt heel spannend. Ik heb uh, sommige kids zijn, hebben natuurlijk uh, nou ja, op Santorita Alive natuurlijk al opgetreden. Sommige vorig jaar al. Maar de nieuwe kids, ja, die vinden het natuurlijk wel extra spannend. Maar uh, ja, eenmaal als ze er staan, dan, uh, dan uh, is alles oké. Okay. Geef je ze ook dan wat mee? Uh, ja. Ik, uh, nou, ik sta sowieso naast hun en uh, ik zeg ook altijd tegen ze van joh, uh, een foutje maken doe ik ook nog steeds en de mensen, het publiek hoort het bijna niet eens en het allerbelangrijkste is dat ze gewoon genieten, echt van het moment zelf. Ja wat na, dus, uh, na jullie gaan er natuurlijk nog meer de dj's optreden, kan je ons daar ook wat over vertellen? Uh, ja, even denken. Uh, nou, Ik ben eigenlijk ook heel trots, want uh, Ricky M, mijn leerling van de DJ-school, die mag dus nadat hij met de kids van de DJ-school samen heeft gedraaid, mag hij zelf ook nog draaien. Hij is uh, gevraagd door de ijsbaan, dus ja, trotser dan trots ja. ben ik. En uh, even kijken: DJ Jari draait, uh, DJ Mick draait en DJ Erik F draait ook. En uh, ik draai ook nog, ja, ik weet niet, ik draai samen met DJ en Mick. Dus dat is ook wel echt, uh, ja, heel veel zin in ook. Ja, want uh, het is altijd wel een, uh, een festijn, toch? Ja. Ja, het is, uh, ik, uh, vorig jaar, uh, ja, ik geniet elk jaar weer. Ik vind het zo leuk om dit te doen. En, uh, ja, en hoe iedereen ook alles heeft opgebouwd en de lichten, de rookmachines, ja, het is gewoon fantastisch. Ja, in de mooie, in die vrachtwagen van, uh, van de Veld natuurlijk, hè, die hele grote vrachtwagen. Ja, ja klopt. Het blijft ja. toch altijd wel leuk dat ze die dan uh, naast de ijsbaan zetten en dat dat het uh, podium wordt. Ja, ja, en dat is natuurlijk best wel. Het is natuurlijk heel groot en uh, het is, uh, je kijkt lekker over de ijsbaan heen. En, uh, ja, dus het is, ja, ik, vind het, uh, ik vind het een van de leukste optredens die er zijn. Ja, ja want uh, wat, wat denk je er dus zelf van? Uh, volgend jaar overdekt? De ijsbaan? Ja, het zou wel, uh, ja, wel, uh, wel leuk zijn. Dat zou wel uh, een goed idee zijn. Ja, want dan is het, uh, als het regent, kan het ook wel altijd doorgaan. Ja, nou ja, dat ook. Kijk, wij zijn natuurlijk inderdaad wat droog, maar het is ook leuk als de kids die aan het schaten zijn, uh, dat het droog blijft. Dus uh, ja, nee, overdekt volgens Ja, ja, ik vind het uh, een goed idee. Ja, want kind, disco en ijs is natuurlijk niet alleen voor kinderen, hè, want uh, er komen ook genoeg volwassenen op af. Ja, ja, het is gewoon voor alle leeftijden, zeggen we altijd. Ja. Vanaf uh, hoe laat tot hoe laat is het, uh, Maxime? Het is van, uh, wij beginnen dan met de DJ-school om half uh, vier. En ik eindig met mixen om uh, tien uur. Dus en, het is tot tien uur feest. En dan op het Raadhuisplein natuurlijk weer, net als elk jaar. Het ja. uh, grote podium van, van de veld natuurlijk als vrachtwagen. Zeker. Met heel veel licht en spektakel. Maxime, heel ja. veel plezier vanavond. Ja, dank jullie wel. En uh, ik hoop dat er heel veel mensen gezellig komen kijken. Je gaat ons zien. Dankjewel. Oké, okay. dag Maxime. Veel plezier. Een uitzending. Dankjewel. En hier is uh, de nieuwe single van uh, Chesto en uh, Fastboy. Die heet uh, All My Life. All My Life. Nou, deze zal wel uh, pas hoor, bij Disco on Ice. Ja, de wel. nieuwe single van Chesto en Fatboy en All My Life. En voor de wat ouderen die dan op de ijsbaan zijn, deze erachteraan... Yeah, yeah, yeah. nou, dan komt het helemaal goed. Lekker mee disco vanavond met uh, Disco on Ice and Everybody's Free to Feel Good van uh, Rosella. Zometeen het volgende uur alweer, uh, Roy. En ja, dan, dat gaat erop. Ja, volgens mij heb jij uh, nog uh, inval voor uh, de kerstboom-inzameling. Uh, uh, ja, dat sowieso. En natuurlijk uh, gaan wij uh, in ieder geval een nieuw interview uitzenden met uh, Arjan van Dijk uh, over het uh, gemengde Zandvoort het interview heeft plaatsgevonden in een game set. En we zetten het gewoon nog een keer uit. Ja, want uh, morgen is het uh, nieuwjaarsconcert. Uh, uh, en dat wordt ook uh, live uitgezonden hier bij CFM. Daarover straks ook uh, veel meer informatie. We gaan er nog eentje draaien tot aan het nieuws. En weer uh, van drie uur. Ja, we hebben nog een kleine drie minuten. Dus het moet gaan lukken. Met deze van de uh, Army of Lovers. I'm at Easter I cry